Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. Vijf Nederlandse bedrijven worden ervan verdacht dat ze mee hebben gebouwd aan een brug van Rusland naar de Krim, meldt het AD. Eerder schreef de Gelderlander al dat er twee bedrijven betrokken waren bij de bouw, wat verboden is vanwege de internationale sancties tegen Rusland. Volgens het AD is justitie een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de zeven bedrijven. Twitter raakt al zijn gebruikers wereldwijd aan hun wachtwoord te veranderen. Door een computerstoring hebben sommige wachtwoorden een tijdje onbeschermd op een interne server gestaan. Volgens het sociale netwerk zijn er geen aanwijzingen dat er gegevens zijn gestolen, maar kunnen gebruikers voor de zekerheid toch beter hun wachtwoord veranderen. De A12 bij Zevenhuizen is weer helemaal open. De snelweg was urenlang aan beide kanten afgesloten vanwege een ernstig ongeluk gistermiddag. Een vrachtwagen reed na een klapband door de middenberm. Na urenlange reparaties konden rond middernacht de laatste rijstroken worden vrijgegeven. Bij het ongeluk zijn zes mensen gewond geraakt. Het is onduidelijk hoe het met hen is. Op Big Island, het grootste eiland van Hawaii, is lava van een uitgebarste vulkaan een woonwijk binnengestroomd. Het gaat om een wijk in een stadje met zo'n 1500 inwoners. Een deel van de bewoners wordt opgevangen in een buurtcentrum. Het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De vulkaan is sinds maandag onrustig. Atletico Madrid en Olympique Marseille staan in de finale van de Europa League. Marseille was pas zeker van de finale plek na een verlenging bij RB Salzburg. De wedstrijd eindigde in 2-1 voor de Oostenrijkers, maar Marseille had een week geleden thuis met 2-0 gewonnen. Eerder gisteravond won Atletico Madrid thuis met 1-0 van Arsenal. De Europa League finale is op woensdag 16 mei in Lyon. Het weer op veel plaatsen vriest het aan de grond. Op sommige plaatsen komen misbanken voor. Overdag wordt het zonnig bij maximaal rond de 17 graden. Tijdens dodenherdenking is het ongeveer 13 graden. Ook in het weekend is het zonnig en droog. Zondag kan het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 The so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 Your life the Find it in my mother's eyes Looking at her child It's everywhere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 wij mensen eerder al verbonden. Al die verliefdheid wat een zonde. We zijn het allebei, maar willen het niet zijn. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben de schoenmaker bij de verkeerde leest. Ik ben mezelf. Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest Ik ben niet nooit geweest Ik ben mezelf niet op nooit geweest geweest Ik ben niet of nooit geweest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 Beat it up, beat pills right now Athletic in the sheets, I got skills right now Hey, red, bread with a red, baby, how? Ballin' in that club, they some speed, ah Pop that bitch a spray, like Ray. Yellow diamonds on you like a glass of lemonade Kill me, Kill me. I thought I T-White, thought, thought, Newport I, I want these Slice shorts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 together Op internet vw. Zi F M It was great at the very stay. Hands on each other. Couldn't stand so we far apart close to the bed I now we're picking. Everybody doing what they are doing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 just me.